Het is één uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal. In Amsterdam is een man doodgeschoten. Het gebeurde in de Slauerhofstraat in de wijk Nieuw-West... rond half elf de afgelopen avond. De man overleed ter plekke, meldt de politie. Door wie hij werd beschoten is nog niet bekend. Ook de precieze toedracht is onduidelijk. Volgens lokale omroep AT5 zijn in de buurt meerdere schoten gehoord.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 Het was de eerste keer dat de hoofdprijs naar een heel dorp ging. Nog diezelfde dag werd duidelijk dat de helft van dat bedrag naar één straat ging. De straat met ook de winnende letters in de postcode. De rest van het geld werd verdeeld over de andere 180 mensen in het dorp die meespeelden. In de Iraakse provincie Ambar is vandaag opnieuw hevig gevochten... tussen regeringstroepen en opstandelingen. Daarbij zijn zeker 65 mensen om het leven gekomen. Begin deze week begonnen Soenitische opstandelingen met een offensief... om de steden Fallujah en Ramadi te veroveren. De meerderheid in de woestijnprovincie is Soenitisch... terwijl Irak wordt geleid door een Shiitische meerderheid. Er is een filmpje opgedoken van het ski-ongeluk van Michael Schumacher... afgelopen zondag. Een Duitser was zijn vriendin aan het filmen... toen op de achtergrond de oud-coureur ten val kwam. Op de beelden zou te zien zijn dat Schumacher niet snel skiede... maximaal 20 km per uur... De politie heeft de camera van de Duitser in bezit... en hoopt er zo achter te komen hoe het ongeluk kon gebeuren. Schumacher wordt sinds het ongeluk kunstmatig in coma gehouden. Hij is nog altijd in levensgevaar. Het weer af en toe regen of motregen. Het koelt af naar een graad of vier. In de ochtend trekt de regen weg. Daarna geregeld zon, grotendeels droog. Het wordt zo'n 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. De ANWB Verkeersinformatie, de A2... Schrijdogenbos richting Utrecht bij het knooppunt Ouderrein daar is de verbindingsweg dicht door een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. Terras Gigantes 1.5 miljoen. Prazo pra evacuação de De wereld van BNN. Een hele goede nacht. Ik ben uh, Thijs Maalbrink. En de komende twee uur vlieg ik in de wereld van BNN. De wereld over op zoek naar mooie verhalen. Na twee uur hoor je verhalen uit Australië, Curaçao, Amerika en Argentinië. En uh, dit uur ga ik naar Engeland, naar Frankrijk, ook naar Argentinië en naar Duitsland. Ik ga het uh, met uh, onze correspondenten hebben over alcohol... De leeftijdsgrens voor jongeren is sinds 1 januari omhoog geschroefd. Na 18 jaar, je hebt het vast wel meegekregen. Er zullen vannacht dus waarschijnlijk veel jongeren met een colaatje... of een dubbel frisje in de disco staan. En ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het zit met alcoholgebruik in het buitenland. Kom je daar als 17-jarige makkelijk aan alcohol of niet? Uh, hoe gewoon is het drinken van alcohol daar en hoeveel drinken ze? Nou, We gaan het allemaal horen. Verder ga ik het met de correspondenten hebben over studeren gaat veel veranderen voor de studenten in Nederland. En ik hoor van sommige mensen uh, om me heen dat ze zelfs bang zijn... dat studeren iets voor alleen de elite gaat worden. Ja, en ik vraag me eigenlijk sterk af hoe dat uh, ja, in het buitenland zit. Is een studie daar voor iedereen toegankelijk of alleen uh, voor als je veel geld hebt? en uh, is het volgen van een studie in Nederland heel anders dan in het buitenland. Ik ga het erover hebben dit uur onder andere met uh, Bertus Bouwman... die zit in Berlijn, met uh, Martijn Rosdorf in Engeland... met Victorine Dijkstra, die zit in Parijs... en met uh, Niels Wenstedt, die zit in uh, Argentinië. Geef eens even checken of iedereen wel uh, wakker is en uh, aan de telefoon hangt. Allereerst Bertus Bouwman in Berlijn, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Hé, hey, uh, de beste wensen nog... Ja, dankjewel. Jij ook. We mogen het nog net zeggen, geloof ik. Hè? Nog een dagje en dan, daarna is het not don meer. Oké, okay, als, uh, als jij het zegt, dan, dan is het zo. <laughs> ja, nou ja je, je mag het wat mij betreft nog een paar maanden zeggen, hoor. <laughs> hey, hoe heb je Oud en Nieuw gevierd? Uh, eigenlijk vrij rustig. Um, ik, woon vlak, uh, in ik woon in Berlijn vlak bij die uh, enorme mensenmassa... die dan rond uh, Oud en Nieuw met z'n allen bij de Tor staan... Nou ja, daar heb ik mij maar niet tussen gewaagd. Dat, uh, ik, dat is iets te druk voor mij. Dus je hebt het vanuit je huisje kunnen bekijken? Nou, niet direct. Die, uh, ja, het was op tv. Maar uh, <laughs> uh, zo heb ik het eventjes gezien. En Je hebt je gewoon thuis opgesloten dus? Ja, precies. Ja, het, het, het kan nog wel eens uh, spoken en een beetje een kleine oorlog worden. Dus uh, nou ja, daar hoef ik me niet per se tussen te mengen. Is het uit de hand gelopen daar dan? Nee, toch? Nee, dat viel wel mee. Zeker als je het vergelijkt met Nederland, dan, uh, dan valt het in Duitsland wel mee. Ja, ja over geweld rond uh, het Oud- en gaan we het ook nog hebben, straks na twee uur. Um, maar dat, uh, dat later. Ik kom, kom zo meteen bij je terug, Bertus, blijf hangen. Oké. Okay. Even checken of Martijn Rosdorf ook wakker is. Martijn, nacht. Hele goede nacht Thijs. Jij ook, de beste wensen. Voor de allerbeste wensen. Misschien moeten we het in juni gewoon even overdoen. Dat ik je dan weer even een, een, een gelukkig nieuwjaar wens. Ja, dat is goed. Of gewoon elke week. Ja, <laughs> ik vind het echt wel. Dat wat je net zei. Van, uh, waarom, moet je dat, uh, waarom kan je dat niet gewoon maanden blijven doen? Ja, en een goede kerst ook gewoon elke keer. Ja, ja. ja. We kunnen niet vriendelijk genoeg zijn tegen elkaar. Nee, dat, dat vind ik ook. Dat vind ik, ik, klaag ook. Al, ik ben in Nederland nu, hè, want ik ben even op vakantie hier. Maar ik klaag altijd over Nederland. Als je terugkomt uit Engeland, dat de mensen zo zagrijnig zijn in winkels en zo. En dat ze altijd zo onbeleefd zijn. Maar het viel me op deze week om eens een positieve noot te geven... dat de mensen in winkels tegenwoordig in Nederland hallo zeggen. Ja. Misschien zijn ze op een heel dure cursus geweest... zomaar bij de bijenkorf en de V&D. Kom je binnen, staat iemand bij de deur. Goedemiddag. Nou, ik vond het heel leuk. Doe ja, op. Winkeliers hebben het moeilijk, hè? Want dat heb ik ook ja, wel eens gehoord... dat ze extra vriendelijk zijn geworden... omdat het niet zo goed gaat met de omzetten. Oh, oké. Okay, nou ja. Uh, de, ik wou niet maar, zeggen, de ene de dood is en de ander zijn brood. <laughs> maar het is wel... Uh, ja, nou... Een, een, een, een mooie bijkomstigheid dan van de crisis. Maakt misschien ook niet uit waar het vandaan komt. Nee, ik vind het niet erg. Ik vind het alleen maar leuk dat iedereen een beetje vriendelijker is. Hé, hey, en Oud en Nieuw heb je ook gevierd in Nederland? Ja, in Utrecht, in Zuilen. En daar gingen inderdaad de ME in actie en dat soort dingen. Ik heb heel vroeger nog eens in Zuilen gewoond. Ja. Tot mijn tiende. Ja, ja. het is best een leuke buurt hoor. Maar het is allemaal prima maar met Oud en Nieuw. En dan komen er toch wat figuren zo uit de krochten gekropen. En die echt... Je zag ze ook lopen hier, ik woon vrij hoog, dus ze zag je hier onderlangs lopen. Echt met een mannetje of 10, 12 en dan zag je ze langs de gevels sluipen en dan wat grote explosies in hun kiel kielzocht. Je wist dat ze echt uit waren op, uh, hoe noem je dat? Um, they were up to no good, mm -hmm. zou Stevie Wonder zeggen. Ramen dicht. Ja, ramen dicht. En, um, maar je zei, je woont, je hebt, je hebt dus ook een huisje nog in Nederland, in Ik heb nog een appartementje in Nederland. Oh. Ja. En wanneer ga je weer terug naar Brighton? Uh, na het weekend. Naar oh, na nou het weekend weer terug. Allright, ik spreek zo meteen met je verder. Tot later. Yes, ik moet namelijk ook even de rest checken. Victorine Dijkstra in Parijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook de beste wensen. Ja, jij ja, ook een gelukkig nieuwjaar. Dank je wel. Heb je goede voornemens gemaakt? Uh, nou, goede voornemens... Uh, ja, een beetje standaard, hè. Uh, je wil altijd uh, graag het beter doen. Uh, meer aandacht aan je vrienden. En uh, nou ja, ik ga eind januari terug verhuizen naar Nederland. Dus dan uh, kan ik me wat mooi in de praktijk brengen. Oh ja, dat, ga je, je niet vervroegd terug verhuizen, toch? Dat was gepland, toch? Ja, dat is gepland, ja. Oh ja. Maar even, ja. je hebt drie goede voornemens. Drie goede voornemens? Pff. Nee, je, ja. je noemde ze net op. Dat waren ze ook alweer? Ze waren... Nou, uh, als ik straks terug ben in Nederland, dan uh, ga ik op zoek naar een baan. Op een baan? Zoek naar een eigen huisje. Eigen en huisje? ik uh, gewoon wat meer tijd uh, tijd de aan een Nederlandse sociale omgeving. Oh, dat, is in de, dat is wel haalbaar, denk ik, toch? Die, die uh, ik heb er een heel jaar voor, dus. Oh, kijk. Ja. <laughs> ja, het jaar duurt nog lang, dus we zien wel. En, en, en heb je oud en nieuw in um, uh, Frankrijk gevierd? Nee, ik was uh, tot, eigenlijk tot vanochtend in Nederland. Ik ben vanmiddag teruggegaan met de trein. En uh, tijdens Oud en Nieuw was ik uh, samen met mijn zusje en met mijn ouders. En dat uh, was eigenlijk heel relaxed. Uh, appelslap gemaakt, hapjes gemaakt, uh, champagne gedronken. Dus uh, heel rustig. Had je toen niet zoiets van, oh, ik wil in Nederland blijven? Ik moet weer terug naar dat stomme Parijs, of niet? Nee, ik, was, ik vond het echt heerlijk om vanmiddag weer in de trein te gaan. Ah, ja, toch wel. Ik heb uh, net vanmiddag ook weer boodschap gedaan. en Allemaal zulke lekkere dingen weer gezien. En... Ja. en uh, volgende week begint hier ook de opruiming in Parijs... want daar zijn wettelijke dagen voor. En ja, dat is ook wel echt uh, een happening. Dat is wel heel leuk. Dus nog even genieten van uh, die laatste weken in Parijs. Ja, inderdaad. Goed. Ik spreek zo meteen uh, met jou verder ook. Ja, is goed. Dan uh, de laatste correspondent voor dit uur. Dat is uh, Niels Wenstedt. Die zit in Argentinië. Goedenacht. En goedenavond. Ja, dan uh, rest mij om ook jou een uh, gelukkig nieuwjaar te wensen... Ja, jij ook de beste wens. We zijn intussen alweer uh, vijf dagen natuurlijk in het nieuwe jaar. Uh, heb je al bijzondere dingen meegemaakt dit jaar? Uh, nou, ik ben, ja, in januari was ik eigenlijk alweer aan het werk. Ik ja, ben nu uh, een week in het noorden van Argentinië, want ik heb een weekje vakantie. Uh, ja, ik heb nog niet echt heel veel bijzonders meegemaakt, maar dat, uh, dat komt nog wel. Ik heb gehoord dat het daar echt extreem warm is. Um, ja, want vorige week zou ik ook, eigenlijk ook meedoen met, met je programma, maar toen zat ik zelf even twee dagen zonder stroom. Um, ja, vanwege de hittegolf uh, hebben we in Buenos Aires heel veel uh, stroomonderbrekingen. En sommige mensen die zitten al nou, iets van 27 dagen zonder stroom. Jeetje. En Hoe lang heb jij zonder stroom gezeten dan? Um, ik maar twee dagen. Dus dat was wel geluk. Maar ben donderdagavond ben ik uh, hier in Salta aangekomen. Dat ligt ongeveer 1600 kilometer van, van Buenos Aires af. Noordelijker? Ja. Um, ja, het was gelijk ook meteen een stroomonderbreking. Dus dat begon goed. Dus je bent er niet echt mee opgeschoten? Nee, niet echt. <laughs> maar hoe zit je daar dan? In een, in een, in een mooi huis of zo? Of aan, aan de kust? Ja, ik, nou, ik zit hier bij, bij vrienden thuis. En die wonen ja, vlakbij al in de de van ons. In de open lucht. Ah ja, en wanneer moet je weer terug? Dan moet je weer aan het werk, toch? Uh, ja, woensdag vliegt terug. Naar Buenos Aires. Goed. En dan hey. Ik ga meteen weer aan het um, spreek. Ik spreek zometeen met jou verder ook. Blijf hangen. En als je nou zit te luisteren en je denkt van... nou, het lijkt me ook wel wat om correspondent te worden in dit programma. Dat kan altijd. We zoeken vooral nog mensen in Afrika en in India. Dus zit je daar of ken je mensen die daar zitten? Laat het even weten. Je kunt een mailtje sturen naar dewereld.bnn.nl Ook mensen in andere landen die het leuk vinden om correspondent te worden. Laat het gewoon weten en stuur even een mailtje naar dewereld.bnn.nl NL zoals gezegd we spreken zo meteen met iedereen verder maar ik heb eerst wat muziek meegenomen dat moet ook gedraaid worden Broken Strings van James Morrison en Nelly Furtado when i love you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 Try to forgive, but it's not enough To make it all okay You can't pay on broken strings You can't strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell James Morrison, samen met Nelly Furtado en je Broken Strings. Radio 1. B-N-N. b, -N, -N, b -N, n De wereld van BNN. -N. En we gaan meteen even luisteren naar een fragment van cabaretier Wilco Terwijn. Weet je hoe erg het gesteld is met kinderen in Nederland? Weet je hoe erg het is? In, in dit jaar is er gewoon een alcoholkliniek voor kinderen geopend. En alcohol... Jullie kijken me echt zo'n... Oh, wat tijd. <lacht> ja, ik heb nu een oppas, en ik beschuldig haar altijd van de drankenkast leeg zuipen, maar het is gewoon die kleine. <lacht> nee, maar het is gewoon... Ik, ik heb het over ki eh, kinderen, hè? niet pubers, nee, kinderen in een alcoholkliniek. Dat is dat niet normaal? Dat is gewoon, ze, ze zijn al te dik en nu blijkt het ook nog een bierbuik te zijn. <lacht> ja. Aan de andere kant begrijp ik opeens McDonald's en dat ze daar zo dol op zijn. Want ik ga ook alleen maar naar de McDonald's als ik compleet uit mijn plaats ben. Je ja, gewoon compleet laveloos, gewoon... Hey, god! Uh, uh, uh, hey, cheeseburger! Zou een meisje hier eten of meenemen? Uh, vliegen hem zo op de grond. <tratie> hier dat speeltje. Fuck off. Yeah. Maar dronken kinderen, denk je eens in hoe dom kunnen gesprekken gaan worden? De twee van die zatten zesjarigen op een schoolplein... Je <tie> rode Power Ranger is een homo. <tie> kinderen voor kinderen gaat ook nooit meer hetzelfde eruit zien, denk ik. Ik heb zo waan, waan waanzinnige dorst. Ik heb zo waar gooien bijna over mijn leier gemorst. Bonnie Sinclair als presentatrice. <tie> jo, de cabaretier Wilco Terwijn, ja, hij had het over wel hele jonge kinderen, maar... Wie weet wordt het ooit nog eens werkelijkheid. Want uh, ja, veel jonge mensen staan vannacht waarschijnlijk met een colaatje in de discotheek... in plaats van met een biertje of met een wijntje. Want je weet het waarschijnlijk wel, sinds 1 januari mag je pas vanaf je 18e drinken in Nederland. En ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe dat in het buitenland zit. Hoe gaan ze daar om met alcohol? En vanaf welke leeftijd mag je daar drinken? We vliegen de wereld over op zoek naar uh, antwoorden op al deze vragen. Allereerst vliegen we naar uh, Berlijn. En daar zit uh, Bertus Bouwman nog steeds, als het goed is. Goedenacht. Je bent uh, journalist en volgens mij journalisten houden wel van een drankje. <laughs> ja, dat, uh, <laughs> dat zeggen ze en uh, volgens mij klopt het ook wel, ja. <laughs> en, uh, en, en, en, en Duitse journalisten houden die extra van een drankje? Ja, die kunnen, nou ja, die kunnen vooral goed hun uh, beroep uh, combineren met het drinken natuurlijk. Hè? Hoe zit dat? Nou ja, gewoon uh, je moet meedrinken met uh, degene die je interviewt... en dan toch uh, scherp blijven ja, ja. en je vragen durven blijven stellen... En doe je dat ook wel als je iemand interviewt, dan, dat je dan meedrinkt? Nou, ik, ik probeer zelf altijd uh, een beetje het rustig te houden of er een koffietje bij te nemen. <laughs> maar ik, uh, nou ja, er zijn gevallen bekend uh, die uh, rustig een paar bier meedrinken. Uh, en dan later je aantekeningen proberen te ontcijferen. <laughs> ja, ja uh, als dat lukt. Maar sommige mensen kunnen dat dus echt heel goed. Hey, en en uh, hou, je, hou je zelf van, uh, van een drankje op z'n tijd? Ja, zeker, ja. En wat uh, drink je dan het liefst? Bier? Ja, nou ja, in Duitsland moet je gewoon bier drinken, dat, uh, dat klopt. Um, Duits, uh, Duitsland heeft ook heel lekker bier, ja. veel lekkerder dan in Nederland natuurlijk. Ja. En um, ja, wijn is ook heel lekker hier, um, dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Want in Nederland, als we dan Duitse wijn voor, voorgeschoteld krijgen, dat vond ik altijd heel vies. Maar dat komt uh, de Duitsers, die exporteren gewoon de vieze wijn en die houden de lekkere wijn voor zichzelf. Is, is dat echt? Nou ja, dat is mijn eigen <laughs> ervaring. Maar uh, ja. het, het, ik vind het echt uh, een, een openbaring hoe lekker de wijn hier is. Ja, ik ken wel van die hele. Je hebt van die hele vieze zoete uh, witte wijn, van die Duitse wijn. Dat is niet te zuipen. Ja, maar precies, dat, dat kende ik ook, ja. Maar dat drinken ze maar dus zelf de, niet. Nou, hier uh, zit er ineens uh, smaak aan en is het ook wat droger. Ah oh ja. Welke, welke, welke soort moeten wij dan hebben als we dat ook in Nederland willen, willen drinken? Oei, dat, uh, dat, daar gaat mijn kennis uh, <laughs> niet genoeg voor. Maar um, dan een gratis tip. Uh, probeer eens Georgische wijn. Dat is echt de beste wijn uh, wat mij betreft. Ik schrijf hem even op voor naar de uitzending. <laughs> Georgische. Maar goed, jij was meer van de bier. Ja. En uh, niet alleen ik, uh, alle Duitsers eigenlijk wel. Ja, is het nou zo dat, dat het bier drinken, zeg maar, in Duitsland echt met de paplepel wordt, wordt ingegoten? Ja, ja, het is hier gewoon vooral heel erg normaal om uh, uh, bier te drinken. Ik geloof in Nederland mag je een beetje, uh, nou, na een uurtje of vier uh, wordt het geaccepteerd om uh, iets open te trekken. Maar in Duitsland uh, is dat heel normaal om... Uh, dat al vanmiddag te doen en ik zie regelmatig hier, in, uh, hier over straat mensen lopen om negen uur al met een fles bier in de hand. Ja, dat is vroeg. <laughs> ja, ja, nou ja, misschien hebben zij het laat gemaakt en zijn ze nog eventjes door aan het gaan. Oh, dat, dat kan dat natuurlijk kan ook, ook. Dat kan ook natuurlijk. Wat is de leeftijdsgrens voor alcohol in Duitsland? Oei, dat weet ik niet eens. maar Volgens mij gewoon 16. Ja. En uh, wordt, dat, uh, wordt daar strak aan gehouden in Duitsland? Nou, ehm... Um... In principe wordt er niet heel erg op gecontroleerd. Want uh, hier in Berlijn is sowieso weinig politiecontrole op uh, veel dingen. Want het is een arme stad. Dus uh, er is re redelijk wat vrijheid. Ja. Goed, uh, Helder uh, Bertus. We praten zo met je verder over studeren in Berlijn. Oké. Okay. ga ik uh, over naar Martijn Rosdorf in Engeland, Brighton. Goedenacht nogmaals. Hallo nogmaals. Jij bent ook uh, nogmaals journalist. Ja. Uh, en je woont uh, samen met jouw uh, vrouw en zij is piloot. Ja. Uh, piloten die mogen niet uh, al te veel drinken, volgens mij. Heel lang voor een vlucht mogen piloten niks drinken, volgens mij, ja toch? Nee, dat klopt. Die staan, uh, die staan een uurtje of tien van tevoren verplicht droog. Maar de meeste piloten die, uh, die doen het zelfs ook al wat rustiger aan wat langer van tevoren. Uh, zelfs als het Engelse zijn, want ik weet niet, heb je, heb je de Daily Mail gezien toevallig? Die hebben foto's gepost over oud en nieuw uh, in Engeland. En dan zie je echt alleen maar foto's van mensen... Uh, die echt totaal laveloos... laveloos uh, half ja. naakt, kotsend, bewusteloos... zelfs comateus af en toe... dan in de goot liggen... en op de grond en uh, het is echt. Het is uh, in Engeland... Um, Lusten ze er wel pad van? Van, ja, van, maar van dat... biertjes. Dat moet ik wel met Bertus In, in Berlijn zijn het, net, uh, het net Duitsers. Ze drinken heel veel bier. Van die hele grote pinten, weet je wel, pines. Ja, en dat moet allemaal, want, want wat jij beschrijft, dat, dat laveloze uh, al om elf uur s'avonds, dat is ook precies het beeld wat ik erbij uh, bij ja. heb. Want het moet allemaal snel ook. Uh, allemaal uh, snel moet het, hè? Zoveel mogelijk in één keer. Ja, oké, dat is natuurlijk een historie. In Engeland waren de pubs verplicht om elf uur dicht altijd. Dat is nu niet meer zo. En bovendien in nachtclubs kan je 24 uur per dag terecht. Um, dus er is er wel een traditie, die slaat dus nergens meer op... dat mensen, als ze aan het drinken gaan, dat ze gewoon snel en veel drinken. En wat ze ook doen, dat merk ik ook wel in, in, in, in het buitenland en, uh, en op feestjes en zo... is dat mensen hun drankjes spijken, zoals ze dat zelf noemen. Dus dan bestel je een colaatje of weet ik wat allemaal... dan hebben ze een fles wodka in de binnenzak of in de tas... en dan gooien ze er een beetje, dan gooien ze er een beetje bij. Maar het doel is ook echt wel, en dat is het grote verschil met Nederland... Het doel is om echt om, om, om, uh, dronken te worden. Dat vinden ze helemaal geen schande. Als ik vroeger wel eens dronken was, wat niet gelukkig al te vaak is voorgekomen... maar in ieder geval, dan, dan schaamde ik me de volgende dag. En dan werd ik ook wel uitgelachen. Nou, uh, je had de film uh, niet helemaal meer uh, netjes op een rijtje, uh, vriend. En dat was een beetje gênant. En laatst sprak ik een Engelsman en die was jarig en ik feliciteerde hem. En uh, ik vroeg hoe zijn feestje geweest was. En toen zei hij, nou briljant, ik weet er echt helemaal niks meer van. En dat is dan, uh, dat is echt een. Daar uh, vind ik een cultuurverschil tussen Engeland en Nederland. Maar was dat een geval op zich? Was dat uh, gewoon een alcoholist? Of, of is dat nee, tekenend? Nee, ik vind het tekenend. Want wat ik je net het voorbeeld van ik weet er niks meer van. Dat is echt, heb ik niet echt, echt niet één keer gehoord. Zo, dat hoor ik echt vaker dat mensen dat vertellen als zo van ja, de avond was geslaagd. Ik ben de film uh, eigenlijk uh, helemaal kwijt, ik weet er niks meer van. Ja, ik blijf het raar vinden. Ik hoor het in Nederland wel vaker, het schijnt dat in Nederland ook meer gedronken wordt en mensen vaker echt ook dronken zijn, zeker jonge mensen. Maar je hebt zo'n lijstje hè, van uh, hoeveel liter alcohol per, uh, per hoofd van de bevolking wordt er gedronken. Nou, dan staat Engeland echt ver boven Nederland. Ja. Dus uh, 13,4 liter, voor wie het weet, pure alcohol. Nederlanders drinken 10 liter pure alcohol per jaar. Het klinkt dus, uh, niet als extra... Ja, het is pure alcohol natuurlijk. Pure alcohol, ja. Ja, ja nee, 13,4 liter pure alcohol. Dan heb het over heel wat biertjes. ja. <laughs> Hey, uh, en, en, en, ja. Ja. Nee, zeg maar. Ja, ik wilde zeggen dat de mensen die, al die alcohol drinken en problemen hebben met alcohol... in Engeland ook steeds jonger worden. Er zijn vorig jaar iets van 300 kinderen uh, opgenomen in een kliniek... omdat ze een, een acute alcoholvergiftiging hadden. Dan heb je het echt over uh, uh, zeg maar coma drinken bij uh, jonge kinderen. Ja, dat en dan is... heb je het ook over kinderen onder de 12 en onder de 11 zelfs. En dat, dat neemt schrikbarend toe. Zulke, le zulke leeftijden heb ik in Nederland nog niet gehoord, maar... Nee, nou ja goed, ik, ik, ik, het is echt, toevallig stond er dan vorige week een groot stuk over in de, in de Guardian, een krant hier. Dat ze in Engeland echt zorgen maken, dan gaat het wel met de, de categorie die het grootste risico liep, namelijk jonge mensen tussen de 18 en de 30. Daar gaat het ietsje beter mee, maar de middelmens van middelbare leeftijd, uh, vrouwen met name en hele jonge kinderen, die drinken steeds meer. En, er zijn vorig jaar nou, 48.000 mensen in coma in het ziekenhuis terechtgekomen. Door alcohol. Het is nergens andersom, alleen maar door alcohol. Het kost miljarden hier in Engeland. Ik denk dat we Engeland op één kunnen zetten, Martijn. Nou, maar... het is niet. De... Moldavië schijnt het ergste land ter wereld te zijn. Ja, maar dat is... heb ik ook maar van Wikipedia. Moldova, is dat Moldavië? Moldova. Zien, staat... Zit je te luisteren en zit je in Moldavië? Laat even weten. Stuur even een mailtje. Martijn, uh, we praten zo met je verder over studeren in Engeland. Blijf, ha blijf hangen. Goedenacht. Gaan wij over naar Parijs. In Frankrijk natuurlijk het wijnland bij uitstek. Victorine Dijkstra, Goede nacht. Jij studeert aan de Universiteit van Parijs. De Sorbonne Universiteit. Ja, dat klopt. En studenten in Nederland die zuipen veel. Dat weet ik uit, ook uit eigen ervaring uit het verleden. Hoe zit dat in Parijs? Um, het gaat hier eigenlijk wel anders. Um, nou ja, Inderdaad wat je net zei, als je aan Frankrijk denkt, denk je oh wijn... Uh, dat is ook zeker zo. Het is vaak ook zo dat je als je ergens wat gaat drinken uh, en je, wil iets, nou ja, je zegt ik wil een colaatje, dan betaal je vaak 1 of 2 euro, soms wel meer, uh, extra dan wanneer je bijvoorbeeld een glas wijn bestelt. Uh, dus dat is best wel bizar. Dus iedereen, uh, als je ergens, een, ergens aan het eind van de middag wat gaat drinken en je zegt nou ik ga niet zoveel drinken, dan neem je toch altijd een pa gauw een paar wijntjes, omdat dat gewoon goedkoper is dan een colaatje. Uh, maar in principe. Wat zeg je? Dat is een beetje de omgekeerde wereld. Dat... Ja, dat is heel gek. Maar uh, ja, je, je kan hier echt... Uh, nou ja, dat is natuurlijk wel... Je kan hier... Heb je, elk jaar heb je dan de Beaujolais Nouveau. Dat is zeg maar de jongste wijn. En die is ook niet zo... Nou, is niet heel erg drinkbaar. En die kon je voor kerst... Kon je echt twee flessen voor drie euro kopen. Dus dat is natuurlijk ook helemaal niks. ja. Dat heb ik wel eens gezien inderdaad in de Franse supermarkten. Voor hoe wijn, zeg maar, een goede een goede wijn in Nederland, dat betaal je meer dan 10 euro voor. Ja, Terwijl een goede wijn. Heeft 4, 5 euro heb je hier gewoon echt een goede wijn. Ja. Ja. Maar je zei dat, um, dus als je uh, op stap gaat dat um, wijn heel veel goedkoper is, dan, dan en zo. Maar geldt dat ook voor bier en andere alcoholische dranken? Nee, nee. Um, ja, bier is vaak duurder. Um... Het gaat, je hangt er een beetje vanaf waar je heen gaat. Als je echt uh, naar de hipste club gaat, dan betaal je al gauw 10 euro voor een flesje Heineken. Um, maar ga je naar een of ander achteraf cafeetje, wat misschien wel net zo leuk is, dan is zo'n biertje 5 euro. Natuurlijk nog steeds veel geld. Als mm -hmm. lijkt met Nederlandse prijzen. Maar uh, ja, dat, dat, dat, de, er is heel veel prijsverschil. En sterke drank is echt heel erg duur. Dus, um, Wodka, uh, rum, uh, al, al dat soort uh, dranken. De, vooral ook omdat het geen Franse dranken zijn. Hè? Want Frankrijk is natuurlijk geen bierland. Uh, qua sterke drank heb je natuurlijk pastis en zo. En dat wordt heel vaak aangelengd met water. Uh, dat is wel heel erg goedkoop. Maar uh, rum, natuurlijk helemaal niet frans. Wodka uh, ook niet. Dat is echt heel erg duur hier. En heel veel mensen gaan ook voordat ze uitgaan spreken ze met een groepje mensen bij iemand thuis af. En dan nemen ze wat te eten en ook wat te drinken mee. En dan ja, eet iedereen een beetje, drinkt iedereen een beetje. En daar ga je dan echt uit. Dat is gewoon ouderwets indrinken, of niet? Ja, veel ouderwets indrinken. Dat was ook toen ik hier twee jaar geleden weer voor het eerst was. Was dat ook echt weer een openbaring. En uh, ja, nu is dat weer gewoon heel normaal. <laughs> dat, dat deed ik op de middelbare school. Dan in het park dan met hele vieze flessen bessen, Ja, en, en die zoete mixdrankjes en alles. Ja. Nee, dat, nee, hier wordt dan ingedronken dan haal je gewoon een zak chips of wat toastjes met iets. Een pateetje en een fles wijn. En dan, uh, ja, drink je daarmee in en daarna ga je op stap. Hoeveel, uh, hoeveel drink je zelf? Um, ik drink niet zo heel erg veel, heel eerlijk gezegd. Ik dronk wel veel meer toen ik in Nederland studeerde, want er was het wel echt heel veel goedkoper. Maar, um, ja, het hangt een beetje van de avond af. Ik ben nu net terug, dus ik heb nu vanavond twee drankjes gedaan met wat vriendjes. Maar, ja... Nee, daar merk ik niks van. Maar een paar weken geleden toen kwam ik om vijf uur s ochtends thuis... en dan had ik de volgende dag wel echt heel erg hoofdpijn. Oh ja. hey, en uh, uh, in Frankrijk is er natuurlijk uh, wijn bij het eten ja, in ja, Vanaf ja. welke leeftijd wordt er wijn bij het eten geschonken? Um, nou, je mag officieel pas alcohol drinken en kopen vanaf je achttiende. Maar uh, ik heb nog nooit in de supermarkt gezien... Uh, dat er iemand gevraagd werd om zijn identiteitsbewijs. En ik heb ook de indruk dat als ik naar Franse families kijk... dat je best een slokje mag meedrinken vanaf je dertiende, veertiende. Maar dat er wel gewoon... Om, om het te leren drinken en om het te waarderen. Maar niet om uh, er super dronken van te worden. Oh, nou, okay. Het is echt... Uh, ja, en dat doen mensen ook eigenlijk Ja, als je werkt, zeg maar nu... heel veel mensen waar ik mee omga, die werken al. Die werken door de week heel hard en die hebben dan alleen het weekend. En dan wordt er wel echt veel meer gedronken. Maar... Ook niet echt dat je zegt uh, dat het schandalig veel is, zoals in Engeland bijvoorbeeld met dat binge-drinking. Ja, valt eigenlijk heel erg mee dus. Ja, en ja, iedereen drinkt wel alcohol en iedereen is er eigenlijk best wel relaxed onder. Ja, het is wel strafbaar om het te verkopen, dus als je onder de 18, aan iemand onder de 18 Maar ja, omdat er zo weinig controle is en als jij 15 bent en je ziet eruit als 18, dan krijg je het vaak wel mee. En je hebt ook niet de regels dat in Nederland dat als je nog geen. 20 uh, bent, dat je je identiteitsbewijs altijd bij je moet hebben... als je een fles wijn of een biertje wil kopen. Ja, duidelijk. Uh, Victorine Dijkstra in uh, Parijs. Uh, we hebben één kant van het studeren al besproken, uh, drank drinken. Maar we gaan het uh, nog uh, uitgebreider hebben over uh, studeren straks. Ik ben benieuwd. <laughs> Tot straks. Tot straks. Ga ik uh, over naar Niels Wenstedt. Die zit in Argentinië in Buenos Aires. Goeienacht. Goedenavond. Jij bent uh, daar uh, journalist. Ja. Ik geloof, je bent bezig met een documentaire. Klopt dat of is die al af? Uh, nee, ik ben wel bezig met een documentaire. Maar dat is nog helemaal in de pre-productie, Dus dat doen we dus nog even. Uh, kun je wel wat, uh, het onderwerp? Waar gaat het over? Nee, nee, ook nog niet. Dat is dan ook nog niet? Is, nee, heel saai, maar nee, ik kan nog helemaal <laughs> niks zeggen. Oh, dat oké. Okay. Nou, dan gaan, we, dan gaan we het over dranken. <laughs> oké, okay, dat is goed. Wordt er veel gedronken in, uh, in Argentinië? Uh, ja, in Argentinië wordt er wel redelijk wat gedronken, maar als algemeen uh, winnen wij Nederlanders wel van de Argentijnen, als het op een avondje een drinkje uitkomt. Maar uh, ja, de, de jongeren hier, die drinken, ja, officieel mag, moet hier ook 18 zijn, uh, dat je drank kunnen kopen. Maar daar wordt hier ook niet naar gekeken, want je hebt hier op elke straathoek gewoon een klein kiosko En daar kun je altijd wel een Dietrichs bier kopen of een uh, flesje wijn. En dan wordt gewoon op straat ook uh, gedronken. Onder de jongeren. En als ze een keer naar een discotheek gaan. waar ze 18 voor moeten zijn. dan hebben ze meestal een vervalste ID bij zich. En ja, als ze eenmaal binnen zijn. dan kunnen ze het ook uh, vrolijk uh, doordrinken. En is, is dat uh, excessief uh, uh, alcoholgebruik. onder de jongeren? Of valt dat mee? Nee, dat het valt wel mee natuurlijk. Uh, elke zondagochtend en zaterdagochtend. dan zien we nog wel uh, lappen voorbij komen. Maar over het algemeen. Je, zeg maar, als ze hier naar een discotheek toe gaan. dan kopen ze samen 1 liter bier. Ja, die wordt dan rondge, rondgedeeld. Ja, zo gaan ze uh, de hele avond door. Ja. Wat, wat, kost, uh, wat, ja. wat doet een litertje bier? Kost het? Ja, dat zal ongerekend ongeveer 6 euro zijn. Voor een litertje. Oké, okay, ja. nou, dat, dat valt. Dat even kijken. Ja, dat is ongeveer Nederlandse prijzen. Ja, ja, ja. ja. ja kijk, als je naar een kioskkoek gaat, hier op een, op een straathoekje, dan betaal je er nog maar 1 euro voor. Dus ja, veel wordt ook, ook veel indrinken, van tevoren. Maar in uh, de discotheek dan koopt ze altijd één fles drank en die wordt dan rondgeduld. Ja. Okay, dus als je zeg maar Nederlandse jongeren vergelijkt met Argentijnen... dan Nederlanders die binnen het uh, die... heel makkelijk. Ja, oké. Okay, dus uh, okay, goed dus, dus uh, Engeland staat een beetje bovenaan. Argentinië komt dan een beetje uh, toch uh, niet in de hoge regionen uit, denk ik. Nee, nee, van, van, van, van hunzelf vinden ze, vinden ze altijd wel dat ze zo drinken. Maar als we ook een keer als Nederlander zijn... dan zijn ze wel, wel overtuigd dat uh, wij meer drinken. Dan zijn het eigenlijk een beetje mietjes. Ja, eigenlijk wel, ja. En wat, wat drinken ze het liefst? Ik uh, denk Argentijnse wijn. Uh, ja, de, de jeuk drinkt voornamelijk bier. En dan heb je uh, verenheb, een uh, ja, truide, bittere, uh, sterke drank achter iets. En ja, wijn wordt eigenlijk pas... Ja, meer door de volwassenen gedwongen. Ja. Maar, dat... Want hoe is het drankgebruik bij volwassenen? Uh, ja, die drinken nogal wel een, een, een wijntje uh, tussen tuss de middag bij het eten. Goed. Uh, schenk voor jezelf ook even een lekker wijntje. Hoe laat het trouwens bij jou? Uh, het is nu uh, half tien. Ja, even wachten, want de... ik moet nog uh, een stukje reizen straks. Goed. En dan kan ik pas gaan drinken. <laughs> laat hem even koud zetten. Ja, juist. spreken we hier zo meteen over studeren in uh, Argentinië hoe oh, dat zit. Uh, eerst naar uh, muziek. Uh, ik heb muziek klaarstaan. Dat is van Hype. En die heet Don't Give Up On Me. Even wat een gezelligheid in de nacht. Je de Hype en Don't Give Up On Me. is een Nederlandse band. Twee albums hebben ze gemaakt. Maar een derde zal er niet meer komen. Ze zijn uh, sinds een jaar uit elkaar, helaas. Maar ik heb goed nieuws, want uh, de frontman van Hype... is druk bezig met een uh, eigen soloalbum. Radio, Radio 1. 1. 1. 1, B, N, N. B, N, N. De wereld van BNN. En we gaan luisteren naar een fragment van de uh, typetjes... de dispuutstrutjes trut, van het... Uh, ik kan het bijna niet uitspreken... de dispuutstrutjes van het uh, komische tv-programma Koefnoen. Arne, nou heb ik dus een nieuwe kamer. Yeah. En die huisbaas die vraagt mij om een foto in bikini. Heb jij even mazzel met je cup day? Jaloers? Echt niet. Ik krijg gewoon ook nieuwe van mijn pa. Nee, ik bedoel op die nieuwe kamer. Die is dus echt mega chill. Die is, uh, het, het is een super vette locatie. Wat boeit mij dat nou? Ik ga echt niet elke week onder de douche de knop van mijn nieuwe huisbaas lopen, schroem Echt niet? Ja. Hallo, hoe krijg ik anders een kamer? Hoer. Dames. <coughs> Mensen komen hier voor een stukje cultuur. Mag het misschien iets beschaafder? Nog beschaafder? Jezus, echt. Kutje bef. Hoe beschaafd wil je het hebben of zo? Moet ik de hele tijd stil zijn of zo? Moeten jullie niet studeren? Moeten jullie niet uh, tentamens leren? Moeten jullie niet binnen zes jaar klaar zijn? Weet ik veel. Dan zien we het allemaal weer. Nou, in elk geval geen geschreeuw, ja? En anders is het met jullie na uh, deze eerste dag gedaan met deze baan. Oké okay, hoor. Jezus. Liep die een helder taler in het paperuniform, echt de bazenloven zes jaar studeren. Ja, maar hij heeft wel gelijk. Echt niet? Echt wel. Het is echt super kut hoor. Ja, dat is gewoon de uitholling van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dat heb ik weer. Echt, het onderwijs wordt maar kutterder en kutterder. Ja, en mijn paal maar betalen ofzo. Ik ga echt niet meer naar college. Giet al niet? Nee, maar nou ga ik uit principe niet. Trouwens, wie heeft bedacht dat dingen op tijd klaar moeten zijn? Mijn paas commissaris van het bouwbedrijf, wat het hele museum heeft verbouwd. Maar nou, die zijn nog nooit op tijd klaar geweest. Dat was een uh, fragment van Koefnoen. We hebben het al vaak gehoord uh, de laatste tijd, studeren wordt anders. Het uh, wordt duurder en sommigen zijn zelfs uh, bang dat studeren iets voor de elite gaat worden. Een grote verandering is in elk geval het verdwijnen van de basisbeurs voor studenten volgend jaar en uh, tijdens het uh, Tweede Kamerdebat over het sociale leenstelsel... dus een paar weken geleden ging het erover... dat mensen die een opleiding gaan doen... hiervan de kosten grotendeels zelf moeten gaan dragen. Dat is een grote verandering. En ik vroeg me af, ja, hoe zit dat eigenlijk in de rest van de wereld? Heeft uh, iedereen daar laagdrempelig toegang tot de studie of uh, niet? En um, is studeren in het buitenland heel anders dan in Nederland? Of is het ongeveer gelijk? We gaan horen hoe het zit in uh, Engeland, in Duitsland, in Argentinië en in Frankrijk. En zit je nou te luisteren en denk je... Hey, ik heb ook wel een vraag over uh, dit onderwerp. Of uh, mag ook over de andere onderwerpen die straks nog gaan komen. Dan, dan kun je een mailtje sturen naar uh, dewereld.bnn.nl. En dan kan ik die vraag onder andere stellen... bijvoorbeeld aan Bertus Bouwman. Die zit uh, in Berlijn nog steeds, als het goed is. Goedemiddag. Hey, uh, uh, uh, Waar heb jij gestudeerd eigenlijk? Ja, gewoon in Nederland. In, uh, in Eden. In Eden? Ede. Ede. Ede. Ede. Ede, ja. Ede. <laughs> Wat heb je gestudeerd? Journalistiek. Journalistiek. En uh, even kijken hoor. en Na je studie ben je verhuisd naar... Nou, ik heb eerst nog in Nederland een paar jaar gewerkt. En ik, uh, ik woon nu een jaar in, uh, in Duitsland. Ja. En, en heb je... Um, wat meegekregen al van hoe het uh, is om te studeren in, in Duitsland? Ja, dat, uh, dat heb ik zeker. Mijn, uh, mijn vriendin die, uh, promoveert hier ook in Duitsland. Dus ja, krijg krijgt wel het een en ander mee uh, over het niveau van de mensen. En uh, nou ja, wat ze hier kunnen. En uh, hoe is het met dat niveau? <laughs> nou, dat valt, dat valt er nog op tegen. Uh, het Duitse onderwijs is best wel een heel goed imago. Uh, hoor ik vaak. Mensen zeggen, ja, die kinderen die kunnen allemaal beuten of, uh, of zo citeren. Uh, maar de vraag is of, je daar ook wel, of dat wel heel handig is, of je daar nou heel goed in bent. Want wat kan je daar eigenlijk mee? En nou ja, dat is ook wel een beetje de vraag uh, die, uh, die ik vaak terug hoor. Uh, misschien kunnen ze wel dingen, maar niet de meest handige dingen. Dus het, uh, het, is uh, het onderwijs in Duitsland is nogal theoretisch? Ja, uit. absoluut. De theorie is ontzettend belangrijk. De, de, de vraag die... Uh, die, die uh, wat kun je ermee? Dat is een echte Nederlandse vraag. Ja. Hey, en um, wat, wat, wat zijn... Wat, heb, je, heb je dat verschil... Uh, is dat als je zeg maar terugkijkt naar de studie die jij hebt gedaan in Nederland, merk je dan ook? Want... Dat is wel grappig. Ik had, in Nederland had ik een tijdje huisgenoten uit Duitsland. Uh, die uh, waren heel erg verbaasd over dat je in Nederland uh, groepsopdrachten moest doen. En dat, dat, je moest, uh, dat het heel erg praktijkgericht was. Dat je moest, uh, een businessmodel moest bedenken over iets. Uh, wat dan ook echt in de praktijk zou moeten gaan werken. Nou, dat zijn ze in Duitsland oh, ja. echt niet gewend. Je ja. moet eerst een theorie verzinnen, de manier gaan bedenken... hoe je een vraagstelling gaat aanpakken. Ja, en uh, of het dan ook uh, zin heeft, ja, dat zien we dan wel weer. Hey, en en um, dan nog even, ja, even aansluitend bij, het, uh, bij dat nieuws waar ik het over had. Is er, is er laagdrempelige toegang tot universiteit in Duitsland? Jawel, ja. Het is in principe voor iedereen mogelijk om te studeren... Um, en ook gewoon zo hoog mogelijk te komen. Goed. Um, Bertus Bouwman in Berlijn, dank je wel. Uh, Oké, okay, graag gedaan. Ik hoop je volgende keer weer uh, te spreken en mooie verhalen te horen. Oké, okay, dank je wel. Tot de volgende keer. Ga ik naar Martijn Rosdorf in Engeland. Brighton, nacht. Hallo, nacht. Bestaat er een uh, Brighton University? Twee. Je hebt de Brighton University en de University of Sussex. Dus er zijn twee universiteiten in de stad waar ik woon. En zijn die allebei even goed? Uh, nou, dat weet ik niet, want ik heb er zelf niet op gezeten. Maar ze zijn allebei gewoon keurig, keurig aangeschreven. Niet zo goed als Oxford en Cambridge. Cambridge natuurlijk. Maar uh, het is een keurige universiteitsstad, uh, Brighton. Zijn, zijn Oxford en Cambridge de universiteiten waar eigenlijk alle Engels het liefst zouden willen studeren? Of is dat niet zo? Nou, kijk, Engeland is verdeeld in klassen, uh, heb ik wel eens vaker gezegd. En uh, dus niet alle Engelsen, dat hebben hier met de klassen te maken, willen studeren. Want in principe de lagere klassen gaan niet studeren. Maar als je hoort tot de middelklasse, ik zeg in principe, hè, dat wil niet zeggen dat er niemand studeert. Maar middelklasse mensen die gaan willen echt wel allemaal studeren. En volgens mij wil daar het gros ook wel van naar Oxford en Cambridge, maar dat kan niet. Want zo groot zijn de universiteiten dan nee. ook weer niet. Nee, want in Nederland zijn ze zeg maar grofweg... Uh, alle universiteiten ongeveer gelijk? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe, hoe zit dat in Engeland? Zijn er hele grote verschillen? Ja, ah, ja, ja, er zijn zeker grote verschillen, maar dat begint al eerder ook in de, op, op de college. Ik moet even vertellen, je gaat in Engeland ga je zeg maar naar, naar high school, dus je gaat naar een soort middelbare school. En als je dat hebt gehaald, dan ga je nog twee jaar ga je naar, naar een college om je voor te bereiden op de universiteit. Dat noemen ze je E-levels, dan moet je in drie vakken moet je hoge punten halen. En dan, als je heel erg hoog uh, scoort... dan kan je bijvoorbeeld toegelaten worden aan zo'n universiteit. Het is een beetje een ingewikkeld stelsel, hoor. Maar wat er vooral bij komt, is dat je moet betalen... Uh, om uh, naar de universiteit te mogen. En dat kan nog wel behoorlijk oplopen in Engeland. Want dat is niet uh, mis. Uh, 11.000 pond collegegeld. Dus euro, sorry. 11.000 euro collegegeld. Dat is, uh, dat is normaal hier. Dus dan heb je... De, dus je moet heel goed kunnen studeren, wil je op die topuniversiteit kunnen komen. Maar voor elke universiteit moet je gewoon heel erg veel geld betalen ja. per jaar. Ja, je moet dus ook 11.000 euro, dat vind ik, dat is best wat, voor één jaar ja. nog maar. Ja, ja, ja. En dan is Engeland ook nog eens een duur land. Uh, het is trouwens wel zo dat de universiteiten meestal een jaar korter zijn, dus dat scheelt je weer een jaar. Maar uh, Engeland is ook nog een duur land en het Engelse Nibut, weet je wel, Budget Instituut heeft uitgerekend dat studeren ongeveer uh, 30.000 pond per jaar kost voor, uh, in Engeland. Uh, dus dat zijn enorme bedragen. En je hebt hier geen stelsel van studiefinanciering. Je kan wel geld lenen, maar dat doet bijna liever niemand. Dus dat is echt gewoon uh, betalen voor papa en mama. Oké, okay, dus nou, dat, dat is echt uh, kinderen met rijke ouders alleen studeren? Ja, nou zeker. Want in 2012 zijn die hoge collegegelden ingesteld. Het was eerst echt veel en veel lager. Dus zeker de laatste jaren hoor je, de laatste twee jaar hoor je echt klachten van dat studeren iets voor de elite is. En uh, ja, dat, dat, dat kan je ook niet ontkennen. Dat is toch gewoon wel een beetje zo. En mensen um, uit het buitenland komen nog wel naar Engeland om te studeren aan die hele prestigieuze universiteit. Want niet alleen in Engeland is Oxford natuurlijk heel beroemd Maar je ziet een beweging de andere kant op. Engelse jongeren die denken ja, 30.000 pond per jaar, dat kan ik beter besteden. Dus die gaan in het buitenland studeren. Bijvoorbeeld in Nederland. Ja. Aan, in de, aan de universiteit in Maastricht studeren ontzettend veel Engelse uh, jonge mensen. En waarom speciaal Maastricht eigenlijk? Weet ik niet. Die hebben volgens mij een per goed voor elkaar. <lacht> en er is ook iets met heel veel Engelstalig onderwijs in Maastricht. Die flyeren oh, gewoon is. heel veel in Engeland. Ja. <lacht> nee, nee, nee. Serieus, ze, ze, ze geven heel veel, er zijn heel veel colleges en hele studies zijn gewoon in het Engels. Dus um, dan kan je daar als Engels sprekende wereldburger kan je natuurlijk uitstekend terecht in Maastricht. En, uh, maar goed, dat zal in sommige studierichtingen in, in, in Amsterdam kan je ook helemaal in het Engels terecht. En daar studeren we ook wel Engelsen. Maar het scheelt ze gewoon ontzettend veel geld. Ja, ik snap het. Maar dan, dan moeten wij in Nederland eigenlijk niet zo zeuren. Want in Engeland is het pas echt onbetaalbaar. <laughs> ja, maar, dat wil niet zeggen dat je niet in Nederland <laughs> ook moet uitkijken... dat het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk blijft. Ik vind het geen goede ontwikkeling dat je enorme bedragen moet, uh, moet neerleggen om te mogen studeren. Dat, ik vind dat, dat slaat nergens op. En wat er ook nog zo is... Um, uh, de studies die geld opleveren, zal ik maar zeggen... dus de, de marketing en de business studies... daar gaat het dan. Dat lukt allemaal wel. Maar uh, filosofie, uh, arts en humanity noemen ze dat hier. Dus uh, zeg maar, uh, kunst, cultuur, uh, uh, geesteswetenschappen... Dat soort universiteit, dat soort richtingen aan universiteiten. Die moeten gewoon hun deuren sluiten. Want er zijn niet meer genoeg studenten die daarheen gaan. Het is gewoon te duur om dat soort studies te gaan, uh, gaan doen. Dat betaal je niet meer terug. Dus dat, dat vind ik wel een beetje een stomme ontwikkeling. Er is wel die Richard Dawkins, ik weet niet of je die kent. Dat is een beroemde wetenschapper, schrijver, bioloog. Die heeft zelf een universiteit opgericht. En dat is wel helemaal, gaat heel erg om die geesteswetenschappen. Om artsen, om, om de kunsten en, en filosofie. En waar zit hij? Ja, die zit in Londen. En dat is een particuliere universiteit. En dan moet je 18.000 pond per jaar betalen om erop te mogen. Dat is iets van 21.000 euro. Um, en dan ook drie en, jaar? Sorry? En dan ook drie jaar? Uh, ja, dat is ook drie jaar. Maar dan krijg je wel les van de grootste wetenschappers ter wereld. Uh, op, op hun vakgebied. Dus dan heb je ook wel wat. Ik weet niet of je er heel rijk mee kan worden. <lacht> ja, het wordt een beetje calculeren hè, voor, de, voor de mensen. En dan, als je het niet kunt betalen, misschien online colleges volgen. Dat komt toch ook steeds meer? Dan zou je eigenlijk zeggen dat het voor veel meer mensen beschikbaar wordt. Ja, nou, het is wel zo dat colleges in principe betaald worden door de belastingbetaler. Hè. Heel veel, dus openbare universiteiten. Dus er zijn veel colleges online. Maar uh, ik geloof niet dat je echt heel erg uh, kan studeren als je uh, alleen maar achter een computer zit. Studeren in Engeland is ook echt drie jaar naar campus. Hè. je gaat daar ook echt wonen en je gaat er helemaal op. Dat is een beetje het Amerikaanse idee. Je gaat er echt helemaal in op. Ja. En of je dat vanaf, op je kamer vannacht een computerscherm ook allemaal kunt doen. en hoorcolleges en discussiëren met je medestudiegenoten en dat soort dingen. dat zal toch wel wat lastig zijn. We hebben we dat in Nederland ook trouwens, hè, de university colleges? Dat is een soort. ja, uh, ja lijkt erop. Ja. Hé, hey, Martijn uh, Rosdorf, heel erg bedankt. Graag gedaan. Voor je mooie verhalen. En uh, hopelijk tot snel weer. Tot snel. Dag. Ga Dag. ik naar Victorine Dijkstra in Parijs. En die, die zit uh, lekker aan de wijn. Of niet? Uh, nee, nee, nee, ik ben uh, op tijd naar huis gegaan. Want ik heb de komende maand uh, best wel veel tentamens. Dus er moet vanmorgen gewoon gestudeerd worden. Oh, er moet gestudeerd worden. Ja. Wat voor tentamens moet je doen? Uh, ik heb een uitspraak tentamen. Volgende week. Je studeert recht, hè? Toch? Uh, nee, hier studeer ik Frans. Ik heb oh, recht was... gestudeerd in Nederland. Oh, ja, bij uitspraak kan het van alles zijn natuurlijk. Logopedie kan ook nog. Ja, nou ja, het is echt. Uh, dus je krijgt, gaat op het echt met een koptelefoon op, uh, maak je dan een test. Uh, ik weet niet of je die scène uit Love Actually kent. Dat uh, Colin Firth met probeert Portugees geloof ik te leren. En dat hij echt zijn uitspraak aan het oefenen is met zo'n koptelefoon op. Nou, dat, uh, dat ga ik ook doen. Nou, Love Actually ken ik wel en die scène ook, maar dat ga ik natuurlijk niet toegeven hier. Oké, okay, nou oh. en. Uh, dat, dat, dat is volgende week. De week daarna heb ik um, allemaal heel erg cultuurachtige tentamens. Dus geschiedenis, actualiteiten, kut, van alles. En dan heb ik nog uh, twee echte taaltentamens. Dat nog hey, leven bezig. Dus ja, je hebt een hele hoop voor de boeg. Ja. <laughs> hey, ja. Is het, is het uh, duur om daar te studeren? Voor jou? Um, het collegegeld ligt hier lager dan in Nederland. Um, maar daar... Dan kun je tegen afwegen dat de woonkosten hier, als je hier op kamers gaat, uh, dat die kosten gewoon veel hoger zijn. Uh, in Nederland moet je natuurlijk ook boeken kopen, dat is hier heel anders. Want colleges die worden gegeven, ga maar op wat de docent zegt, want wat hij zegt is waar. En hij zal misschien wel een soort van referentiekader opgeven, maar als je dat boek niet hebt gelezen is het ook niet erg. Want het gaat er echt om wat die docent heeft gezegd of wat die hoogleraar heeft gezegd. En dat wordt getoetst. Is dat een groot verschil met, uh, met Nederland? Want ik denk dat je in Nederland ook wel studies hebt waarbij dat zo is, toch? Ja, ja maar bijvoorbeeld, ik heb dan rechten gestudeerd. Um, en uh, nou, ja, daar, ging echt, daar had je dan colleges en werkgroepen. En daarbij had je altijd een boek waarin de theorie nog werd uitgelegd. Uh, of waarin je dingen kon opzoeken of arresten kon nalezen, omdat je die echt uit je hoofd moest kennen voor het tentamen. Um, en hier, uh, bijvoorbeeld uh, in die kunst en die geschiedenis... en die actualiteitencolleges... Uh, dan komt er bijvoorbeeld gewoon een gastspreker langs. Iemand uit het leger is bijvoorbeeld bij ons langs geweest. En die gaat dan vertellen over hoe het beleid van het leger uh, in elkaar zit. Nou ja, voor mij als buitenlander is dat natuurlijk com compleet nieuw. Dus je leert heel veel, maar je hebt niet echt een zelf een referentiekader... van oh, ik ga dat even snel opzoeken. En als zo iemand... Je weet dat daar vragen over komen, maar er wordt niet een soort van referentiekader opgegeven. En wat hij zegt is waar, dus dat ja. is wat je moest beheersen. Ja. En dat wordt getoetst en dat is wel heel anders dan in Nederland. Want daar ging het echt, uh, moest je echt zelf nog het boek bestuderen en een samenvatting maken. En hier is gewoon, ga naar de colleges, maak aantekeningen en ga op basis daarvan studeren. Is het niveau dan ook minder of gelijk? Um, ja, dat hangt er dus een beetje vanaf. Want ik heb natuurlijk een kleine taalbarrière, omdat het in het Frans is... Ja, het duurt gewoon net even twee seconden langer voordat het allemaal binnenkomt. Um, maar uh, ik denk, ja, het, is, het is heel anders. Het is echt niet te vergelijken. Bijvoorbeeld in Nederland had ik ook colleges. Als je dan van elf tot één college had... had je eigenlijk van kwart over elf tot twaalf en van kwart over twaalf tot één. En hier heb je, als je bijvoorbeeld van elf tot één college hebt... heb je gewoon echt van elf tot één wordt er twee uur lang gepraat. Dus dat is heel intens. Ja, dus het zijn echte uren. En geen uh, ja. les lesuren die een kwartier korter duren. Ja, ja je hebt niet het, uh, je hebt het uh, academisch kwartiertje wat je in Nederland vaak wel hebt. En, uh, het is, uh, en er wordt ook echt wel, als ik in Nederland college volg, dan zat je dus gewoon twee keer, drie kwartier en dan ging je weer naar huis. En hier wordt er ook echt wel van je verwacht dat je vragen stelt en dat je een beetje meedoet. Zeker als het over actualiteit gaat. Vind je het en... beter? Is het onderwijs beter daar? Dat kan ik niet zo goed beoordelen, want het is gewoon heel erg verschillend qua vakken. Toen ik je twee jaar geleden studeerde, toen dacht ik echt dat het onderwijs hier veel beter was. Maar er valt ook zeker wat te zeggen voor de Nederlandse methode. Want je hebt gewoon, daar heb je gewoon echt uh, strakke richtlijnen. Wat, wat houdt een vak in? Wat heb je als je een bachelor rechten hebt? En hier uh, is dat ook wel... In zekere zin is dat duidelijk, maar er wordt veel meer afhankelijk gesteld van uh, de docent zelf. En bijvoorbeeld ook, je hebt in Parijs, ik studeer dan aan de Sorbonne, maar je hebt hier twintig universiteiten. En in, ik denk in tien van de twintig wordt, wordt, wordt er wel rechten gedoseerd. Um, en dat is allemaal een ander niveau. Dus je hebt gewoon heel erg verschillende niveaus, ook qua opleiding uiteindelijk. En dat is gewoon best wel moeilijk om daar een goed onderscheid tussen te maken. Ja. Dus de universiteiten zijn eigenlijk net als in, uh, in Engeland niet gelijk? Nee, en je hebt ook nog, hier heb je ook nog het verschil tussen zeg maar, de universiteit waar ik nu zit bij de Sorbonne. Dat is echt volledig door de staat wordt dat gefinancierd eigenlijk. Je collegegeld is iets van 500 euro per jaar, dus dat is helemaal niet te veel geld. Um, maar daarnaast heb je ook nog het fenomeen Grande École. En dat is een soort van particuliere universiteit, maar net niet helemaal... Um, en daarvoor geldt dus ook een toelatingstest. Dat je gewoon echt uh, een paar dagen moet je daar dan heen gaan om testen te maken. Om te kijken of je toelaatbaar bent. En de 300 mensen met de hoogste scores worden aangenomen. En de rest heeft pech. Victorine, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet je afronden. Je ja, had nog een heel mooi verhaal over die particuliere opleiding. Maar ik moet nog even door naar Niels. Want anders ja. dan is hij van niks wakker gebleven nog. Nee, helemaal ik, goed. Ik, ik, hoop, ik hoop je snel weer te spreken. Ja, is goed. Dank je wel. Niels Wenstedt, Argentinië. Goeien ja. In Argentinië kun, kun je gratis studeren, heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Ja. Uh, Argentinië is veel slechte regels, maar qua studeren uh, ja, heeft iedereen wel de kans om in om te uh, gaan uh, studeren. En aangezien in veel andere latijns Amerikaanse landen de studie altijd heel, heel duur is, en komen hier ook heel veel buitenlandse jongeren, zoals Colombianen hier uh, studeren. En hoe, hoe, hoe, hoe, kan dat, hoe kan dat gratis aangeboden worden dan? Uh, ja, de overheid die, die, die betaalt het. Maar de, ja, de opleiding is natuurlijk ook niet van zo'n hoge kwaliteit. als uh, men naar een privé-universiteit uh, toe gaat. En iemand die naar een uh, privé-universiteit toe gaat. en die gaat uh, voor een baan zoeken. Ja, die komt uh, zeker wel aan de baan. Maar als je naar een publieke universiteit gaat. dan komt niet 1, 2, 3 aan de baan. Oké, okay, dus die kwaliteit is dus niet zo heel goed? Nee, het is niet heel goed. maar ja, het is beter als niks. Ja, maar het, er wordt gratis onderwijs aangeboden. Uh, bete betekent dat dan ook dat echt iedereen, uh, iedereen gaat studeren? Uh, nee, ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd wel een grote groep uh, de armere uh, gezinnen, families. Waar, waar die jongeren gewoon geen, uh, ja, geen kans krijgen van de familie om te gaan studeren. Omdat gewoon direct uh, gewerkt dient te worden. Om geld binnen te, binnen te krijgen voor de familie. Uh -huh. is, gebeurt dat? Is dat veel? Zijn dat er veel? Uh, ja, in Buenos Aires niet zoveel. Ja, uiteraard heb je die, die stoppenwijken. Maar het is meer in de provincies zoals, zoals waar ik nu ben in Salton. Dat is een van de armste provincies van, van uh, Argentinië. Mm -hmm. Ja, en daar gaan de meeste jongeren gewoon als uh, 16, 17, 18 zijn... Uh, uh, ja, werk zoeken als het als is. Ja. Hoe, hoe, hoe is het studentenleven eigenlijk in uh, Buenos Aires? Sorry? Hoe, hoe is het studentenleven... Um, ja, in principe merk ik er heel weinig van. Uh, het enige wat van merk is dat uh, ja, zeg maar de, de studenten, uh, eigenlijk nog middelbare uh, scholieren, die af en toe wel de universiteit platleggen leggen en dat, dat ze gaan staken. Afgelopen jaar hadden we een staking van uh, studenten en scholieren van een week of anderhalf, om, ja, omdat ze beter onderwijs eisten. En uiteindelijk, ja, dan worden er een paar beloftes gedaan. Maar, ja, maar uiteindelijk, elk jaar hebben ze weer de staking opnieuw. Dus het onderwijs gaat niet omhoog. Van kwaliteit. Niels, dankjewel voor jouw uh, verhaal vanuit Argentinië. Bedankt. Nee, nee. En nee. Uh, nou, uh, tot de volgende keer. Zijn wij aan het uh, einde gekomen van het eerste uur van de wereld van BNN. Je hoorde verhalen uit Engeland, Argentinië, Frankrijk en Duitsland... En zometeen na twee uur gaan we het hebben over auto's en over gezag. Dan reizen we naar Argentinië weer, Amerika, Australië en naar Curaçao. Mooie verhalen. De wereld van BNN. BNN. <totstuken>